Er is nog wat vertraging op de A1 richting Amsterdam... bij knooppunt Watergraansmeer, 2 kilometer. En op de A12 van Utrecht naar Arnhem bij Maarsbergen, 3 kilometer. Tot zover de verkeer. In Firken Zandvoort ben jij de artiest. Toets je snelheid, slimheid en behendigheid... op de nieuwste spelletjes en kermisattracties in Familyland. Leef je lekker.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 Het is seizoen 4. Welkom terug bij Zandvoort op zaterdag. Het de laatste uur alweer van dit programma. de single van Eckarts. En bing, bing, bing. Wat gaan we nu drie allemaal doen? Kwart over vier is het weer tijd voor Pit Report. De, de kwalificatie, zoals gemeld, is verreden. En morgen wordt er weer vanaf twee uur gestart in de Formule 1 Grand Prix van België... Maar er is nog meer nieuws uit de Pitstraat. En dat allemaal om kwart over vier. Half vijf hebben we weer Dieren van de Week. En we hebben een nieuw dier van de Week. En ja. die luistert naar de naam Amati. Dan hoop ik dat die andere de deur uit is. Dat die dus opgenomen is. Dus uh, we hebben nu het dier van de week om half vijf, Amati. En uh, ja, liefhebbers, om kwart voor vijf is het weer zover het gedicht van de week. Een tranentrekker van het eerste uur onder de passende titel... Ik wil je terug. Ik heb hem gezien. Ja, hij is mooi, hè? Ja, hij is mooi. Hij is mooi, hè? Dus nog even wachten, kwart voor vijf is het zover gedicht van de week. Tussen de muziek door verder natuurlijk nog uh, uh, veel uh, wat Zandvoorts nieuws in het kort. Dus genoeg reden om te blijven luisteren naar uw lokale zender ZFM Live... vanaf de Tolweg 10a Zandvoort op zaterdag. Met nu twee hits achter elkaar. Als eerste hoor je de CEO van Justin Timberlake. Hier is Ciorita. pleasure to you. He's a friend of mine. Yes, yes I am. And he goes by the name. <laughs> Justin,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 Don't it come on? It feels like stuff this evening up. Oh, come on, can I leave yeah. with you? Good morning. Uh -huh. <laughs> <laughs>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 zo een moment van rust op de Everybody zaterdagmiddag. Ja, dat deden we samen met uh, deze mooie single van Matt Simons. Ja, en ondertussen zitten we even naar de CFM app te kijken. Ja, nou moet we wat, hem dan wat zien we ineens? Een vosje, een vosje, een vosje, niet vosje. Echt vosje, een vosje op de CFM app Mocht je hem nog niet hebben, de CFM-app... je kan hem gratis downloaden in de Play Store en de App Store. CFM, Race Radio, Pit Report. Unvorschen op de CFM-app, wat luik zeg. Maar het is 16 over 4, we gaan hem doen. Ja. Formule 1 nieuws bij CFM. Allereerst Van der Garde. Van der Garde momenteel ook aanwezig op Spa-Franco-Jean. Alleen zijn vorige werkgever, dat was waar hij nog onder contract stond... en met een grote rechtszaak is weggegaan... Die heeft zijn, zijn speciale pas, zodat hij ook in de Pitstraat mocht komen, laten blokkeren. Ja, oh. Dus hij is dan wel in spa francorchamps maar hij mag de Pitstraat niet in. Dus dat wordt weer een rechtszaakje, denk ik. Maar ander nieuws van Van der Garde. Guido Van der Garde heeft een aanbieding van het Formule 1-team van Manor voor een stoeltje naast zich neergelegd. De voormalige Formule 1-coureur van Caterham... kon tegen betaling een stoeltje van de Spanjaard Roberto Meri overnemen. Van der garde zegt er echt weinig voor te voelen. Hij richt zijn pijlen op, voor volgend jaar liever op de DTM... de Deutsche Masters en de lange afstandsracerij. Samen met zijn manager Jean-Paul Jean ten hopen... voert hij oriënterende gesprekken met Mercedes-team Toto Wolff... over een mogelijke avontuur in de DTM. Het was een goed gesprek. Er liggen zeker mogelijkheden al dus van de garde. Formule 1 is een gesloten boek. Ik wil races kunnen winnen en meestrijden om kampioenschappen. DTM heeft mijn prioriteit. Nieuwe sponsor voor Verstappen. Max Verstappen verbond zich tijdens de Grand Prix Weekenden in Spa aan een nieuwe persoonlijke sponsor. Het Formule 1 talent verbond zich voor drie jaar aan softwarebedrijf Exact. Bedragen werden uiteraard niet bekendgemaakt, maar Verstappen liet op het circuit van Spa weten dat hij blij te zijn is met deze verbindenis. We streven allebei naar een plaatsje in de wereldtop, daarom passen we goed bij elkaar, reageerde de jonge coureur van Toro Rosso verheugd op het nieuws. Het bedrijf heeft een geschiedenis in de Formule 1 wereld... en ondersteunde zijn vader ook al toen hij coureur was. De Renault-motor van Max Verstappen schiet dit seizoen... niet alleen tekort qua betrouwbaarheid, maar ook qua vermogen. De Nederlandse Formule 1-coureur maakt zich nu wel enigszins zorgen... over volgend seizoen. Pas in oktober bij de Russische Grand Prix in Sochi... staan namelijk de volgende updates voor de motor gepland... en wordt het verschil in PK's met de concurrentie, de concurrentie hopelijk iets verkleind... Groter kan het helaas niet worden, uh, kan het haast niet worden, zei Verstappen Sarcastisch. Nou, dat blijkt wel, want hij start morgen vanaf plek 15. Hmm. En last but not least, McLaren offert Belgische GP op met de dubbele motorwissel. Fernando Alonso en Jensen, Jensen Button gebruiken de Grand Prix van België om een dubbele motorwissel uit te voeren. Voor beide McLaren-coureurs werd het respectievelijk uh, nummer 7 en 8. Het Britse team. Rijdend met een Honda krachtbron, mag dit seizoen 5 motoren per coureur gebruiken. Bij iedere volgende motor volgt een grid penalty. Door het voor het eerste vrije training en na de tweede vrije training een nieuwe motor in te zetten... zullen beide zondag achteraan op de grid starten. En dan kijken we naar de grid en dan vinden ze inderdaad terug op plaats 17 en 18. Jensen Butten nog voor Fernando Alonso. Zoals gezegd, morgen Max Verstappen vanaf plek 15. Lewis Hamilton vanaf Paul en Nico Rosberg op een tweede plek. Dat allemaal morgenmiddag op de diverse sportkanalen te bewonderen. Dat gaat weer een hele mooie reis worden, albert Ik weet het wel zeker. Ja, ik weet het ook wel zeker. <laughs> <laughs> trouwens nog even over dat uh, vosje terugkomen... op ja. de ZFM-app, uh, die Wat? je gratis uh, kan downloaden. Dat is een bericht van de reddingsbrigade Bloemendaal. Dus okay. Ook daar het uh, laatste nieuws van de, de beide reddingsbrigades trouwens. Zandvoort en Bloemendaal vind je terug bij ons op de ZFM-app. Met mijn pasfoto erop. Ja, jouw wat. pasfoto hebben ze even geleend <laughs> voor de column. Vind je het toch niet erg of wel? Nee, ik ben niet boos. Nee, nee hey. toch niet? Gelukkig. Het is uh, tien voor half vijf. Tijd voor een geweldige disco classic. Hier is Jocelyn Brown. je nog, vroeger in de disco, he, werd hij zou gedraaid. Ja, dat waren nog eens een goede oude tijden. hoorde <laughs> de single van Justin Brown en Somebody Else's Sky. Elke vrijdagmorgen ZFM TV bij ZFM. Maar we zijn er 24 uur per dag met Text TV. We leven het ritme van Zandvoort ook op internet. www.zfmzandvoort.nl ja, daar spreekt hij over op een ander, dan krijg ik dat weer. Internet zitten we ook op, ja, maar ook op tv. www.cfmsandvoort.nl de volg je de laatste berichten die je ook terugvindt op de CFM-app. Laatste nieuws uit Standvoort en de regio. Met, de app, met dat bericht van de, de reedsmigade Bloemendaal. Maar ook op de radio nu met Fox Stevenson. joh de Zwitser soda pop. Ja, Albert-Jan, ik had het net over CFM TV. Elke vrijdagmorgen twee uur lang live televisie vanuit Zandvoorts. Ja? ja, samengesteld door onze collega Roel van het Hof... en samen met onze collega Rob Bossink. Twee uur lang van 10 tot 12, CFM TV op kanaal 40. En dan allerlei uh, ja, actuele ontwikkelingen. Zo hadden we afgelopen vrijdag hadden we, uh, de paringrokerij. Uh, makreelrokerij uh, van ja, Vorige ja, ja. week uh, was erop. Er was ook nog een heel leuk oud filmpje over uh, met de trein naar Zandvoort. Dus uh, echt hartstikke leuke televisie. Elke vrijdagmorgen van 10 tot 12 op ZFM kanaal 40. Zo is het. Beleef het ritme van Zandvoort ook op tv. ZFM Text TV op kanaal 45. Ja, en die moest het nou net hebben, hè? Albert Young. Ja, het ging even, even niet goed. ging even niet goed. Pay deze dan CFM TV. Elke vrijdagmorgen live. Tussen 10 en 12 op kanaal 40 via Zou meteen het dier van de week. Een kakelfest dier in race. Is deze. This is that ice cold. Michelle, fight for that white gold. This one for them hood girls. Them good girls. Straight masterpiece. Styling, violent, Living it up in the city.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 Sent set your hallelujah. Ooh. Girl, set your hallelujah. Ooh. 'Cause up town funk don't give it to you. Ooh. 'Cause up town funk. Up ten, fuck Come on, dance. Jump on it. If you suck, and flown it. If you freak, dead and own it. Don't brag by the come show me. Come on, dance. Jump on it. If you suck, and flown it. What a Saturday night. And we Ja, ah, dan kun je lekker meedoen hè, met deze. De CEO van Mark Rawson hoor je en de Uptown Funk. Twee minuten overal, vijf geworden. Zie je vijf Salvoort, radio vooruit Salvoort. Goedemiddag. En het is tijd voor het Dier van de Week. En een nieuw, nieuw dier, hè? Ja, uh, een Dier van de Week luistert naar de naam Amati. Amati is een lieve, maar wat terughoudende kater. die, als hij je eenmaal kent, wel uit zijn schulp komt. en dan erg lief, schattig en aanhalig is. Hij kan het goed vinden met soortgenoten, mits deze niet de dominant zijn... want dan kruipt hij weg. Omdat Amati heel veel last had van zijn gebit en zijn tandvlees... steeds ging ontsteken, is zijn gebit door de dierenarts verwijderd. Hij is nu blij en pijnvrij en kan zonder gebit prima leven. En wie geeft deze prachtige, lieve kat een fijn thuis? En Amati verblijft momenteel in het dierenhuis Kennemeland... Keesomstraat 5, te Zandvoort. Geopend van maandag tot en met zaterdag van 11 uur s morgens tot 4 uur s middags. Een telefoon is bereik op 571-3888. 571-3888. Kijk ook wel even op de website www.dierenhuiskennemland.nl. Want ook Amati verdient een thuis. Zo is het. Dus ga voor Amati of uh, een van de andere leuke dieren naar het Kennemedierenhuis hier in Zandvoort. We gaan ons opmaken voor het gedicht van de dag. Ben je er ook ja. klaar voor? Oh nee, dat duurt nog even hoor. Ja, wel nog dan een klein kwartiertje. Maar dan komt hij er echt aan.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 overleeg of niet? <laughs> ja, het kan ook. Je hoort de cadans in, in het donker. Ja, we gaan weer over naar uh, Studio 2. Daar zit uh, collega Vos met golfnieuws. Ja, het KLM Open dit jaar, wat binnenkort verspeeld gaat worden op de Kennemore Golf, de golf and Country Club, zal dit jaar zonder titelverdediger uh, aanvangen. Hm? Maar de ondertiteling is maar, maar wel met CFM. 18 golvers uit de top 100 van de wereldranglijst zijn volgende maand actief op het KLM Open. Een uitgesproken wereldtopper is er niet bij en ook titelverdediger Paul Casey ontbreekt. De Engelsman geeft de voorkeur aan een lucratief toernooi in de Verenigde Staten. Dat is jammer. Het is zeker 15 jaar geleden dat de kampioen van het voorgaande jaar niet aanwezig was. Al dus toernooidirecteur Daan Sloter, die afgelopen donderdag de startlijst presenteerde. Al eerder maakte de organisatie de komst van golferlegende Tom Watson bekend. De 65-jarige Amerikaan won in zijn succesvolle profcarrière 71 toernooien... waarvan acht majors. Joost Luiten, Nederlands beste golfer en oud-winnaar... is een van de blikvangers. Het veld is in de breedte zeer sterk, aldus toernooidirecteur Sloter. Luiten is net terug in Nederland. Hij werd vroegtijdig uitgeschakeld op het USPGA Championship... het laatste major van dit jaar... Ik speel geen toernooi meer tot aan het KLM Open. Er zijn in Amerika wat foutjes in mijn spel geslopen... en die wil ik in de training eruit halen. Aldus de 29-jarige Rotterdammer... die in 2014 het toernooi op de Kennemer in Zandvoort won... en tevens ambassadeur is van dit toernooi. Hoogst geclasseerde speler op de wereldlanglijst is Amribat Lahiri. De Indiër staat 38ste... Andere namen uit de top 100 zijn de Franse Victor Dubuisson en Alexander Levy, De Engelsen Tommy Fleetwood en Andy Sullivan. En de Spanjaard Miguel Ángel Jiménez. Die senior, want hij is al tegen de 50, slaat geen één enkel toernooi over en is altijd aanwezig. En zorgt altijd voor vuurwerk. Twee jaar geleden nog een play-off met Joost uh, Luiten. Maximaal 14 Nederlanders doen mee aan het toernooi van 10 tot en met 13 september. Niet alle namen zijn nog bekend, maar Daan Huizing, Reinier Sexton en Wil Bessling zijn zeker van de partij. Zoals ook ZFM. Precies, ZFM al 25 jaar in Sanford en ook bij het KLM Open. Dit is 25 jaar ZFM. Ladies and gentlemen...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 Of niet? Nou, min of meer wel, ja. Oké, okay, nou, hij komt eraan naar het volgende plaatje. Eh, uh, he, ja, het komt eraan. aan. de zon schijnt. <laughs> dus pak je, radio. pak je radio. Ben naar Frans. En zet hem op 106.9. 106.9. Yeah. Zfm. Zfm. ZFM. 24 uur per dag. De zonnetje. Het zonnetje schijnt hier in Sanford. Tijd voor, dus voor Shine... Heerlijke zonnige muziek op de zaterdagmiddag bij CFM. Je hoorde de single van uh, Felix en Shine. Tijd voor het gedicht van de dag. Ik. Ik wil je terug. De liefde maakt me stekenblind. Ging het te vlug? Je bent verdwenen met de wind. Ik voelde me veilig en geborgen. Zonder angst en zonder zorgen. Ik, ik wil je terug. Begon de sleur jou te vervelen? Jij, jij bent gevlucht. Moet ik je nu met een ander delen? Het gaat voorbij. Het zal weer overgaan. Jouw ogen zullen eens weer opengaan. Dan kom jij, jij weer bij me terug belangrijk is het voor jou? Weet je dan niet hoeveel ik van je hou? Ik zal je al mijn liefde geven... want voor mij betekenen jij... alles waar ik voor wil leven. Ik, ik wil je terug. Ik zal er altijd voor je zijn. Kom nu maar vlug. Vergeten doen we de pijn. Dan, dan is er die leegte hiervoor goed voorbij. Je weet... Je hoort toch hier bij mij? Ik, ik wil je terug. We kunnen er toch samen over praten. Wees niet zo stug. Dat maakt me gek. Ik ben in alle staten. Ik neem genoegen met een beetje. Ik ging je alles en dat weet je. Toch zou ik graag willen weten hoe belangrijk het is voor jou. Weet je dan niet hoeveel ik nog steeds van je hou? Ik zal je al mijn liefde geven, want voor mij beteken jij alles, alles waar ik voor wil leven. Ik, ik wil je terug. Wat een mooi gedicht van de dag weer, Albert-Jan. Ik heb de tranen nodig. Ja, ik ook. <lacht> <lacht> ik wil Hoezo? je terug. Het gedicht van de dag bij CFM. Dank je wel daarvoor, ja. En een plaatje wat er best wel bij past. Oh, ja, ja, ja. Dat is deze. Samen zijn, Willeke Alberti.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 It's my Dat het wel voor altijd door kan blijven gaan Door die gevoelens blijf ik naast je staan En dan denk je van, uh, nou draai ik een hele mooie plaats na het gedicht van de dag bij CFM. Dus heel van wil ik Albert die hier samen zijn. Komt uh, collega Fred binnen. Hij zegt: Ik moet dan altijd denken aan, aan, aan, aan. zeg nog. Passie en ja. Krijg nou wat. Krijg nou wat. Sterkste Fred. Ja, Fred. Heel veel plezier zometeen met jouw programma. Passie en Adriaan. Wat naar binnenkomen. komen. jonge, jongen, jongen, jongen. jongen, jongen, jongen. Nou, zo meteen na vijf uur zit hij in ieder geval met Entertainment For You. Dus reden genoeg om te blijven luisteren naar CFM. We hebben zin om even te crewven, ja. ...kunnen we vanavond gaan uh, grooven? Ja, bij jou thuis, denk ik. <laughs> bij <Ben> mij <ben> thuis. <laughs> Jij die playlist. Of bij Fred. <laughs> bij Fred gaan bij we grooven. Ja. In ieder geval gaan we zo meteen tweeën lang grooven... ...met uh, Entertainment for You. Jorgen Urdwit en Fire als een en laatste plaats. Wat betreft uh, dit programma Zandvoort op zaterdag. Ja. Het zit er alweer op. En morgen zijn we er... Niets! Niets. Nee! Nee! Dan is... Dan is uh, Anders Sonbergen met uh, uiteraard zandvoort op zondag tussen 2 en 5 uur. Dus wij gaan morgenmiddag gezellig een Grand Prix pakken. Een Grand Prix'tje, zullen we doen. En uh, nou ja, de vol eerst volgende keer is volgende week zaterdag. U kunt dan dan niet, uh, ons dan niet alleen horen, maar u kunt ons zelfs ook zien. Want dan uh, zenden we twee dagen live uit vanuit Thalassa... tijdens uh, de marathon Paal Zitten... En de reguliere uh, programmering komt dan live twee dagen lang vanuit uh, Talassa. Ook Fred? Nee, Fred is op vakantie. Oh, van. je bent op vakantie? Nee, ja, ja, ja, dat is ook zo. Ja, Fred is ook lekker op vakantie. Ja. Dus tot, de, beide dagen tot vijf uur. De, ja, de, de reg gereguleerde programmering. Dus CFM Jazz op de zondag. Zand voor op zaterdag. Zand voor op zondag. Uh, CFM Lunch tussen 12 en 2. Allemaal live. Vanaf locatie en wel bij Thalassa. Dus tot zaterdag. Zitten we lekker op strand.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 You must always face the curtain with a bat. Forget by your sake. Give the audience a queen Enjoy it, it's your last chance, and yeah. So always look on the bright side of that. Tot zover het ritme van Zie Via de kabel op 104.5.